Van 1 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In België is een teruggekeerde Syriëganger veroordeeld tot 28 jaar cel. De man van 24 schoot in Syrië een gegijzelde Shi'i dood. omdat zijn familie niet genoeg losgeld had verzameld. Twee jaar geleden kwam hij terug naar België. Het is voor het eerst in dat land dat een teruggekeerde Syriëganger wordt veroordeeld. voor een terroristische moord in Syrië. De World Press-foto van het jaar is gemaakt door de Turkse fotograaf Borhan Osbilici van persbureau AP. Osbilici krijgt de prijs voor zijn foto van de aanslag in Turkije op de Russische ambassadeur. Volgens de jury is de foto een explosief beeld dat de haat in onze tijd uitbeeldt. Het is precies wat de World Press-foto van het jaar volgens de jury moet zijn. In Kenia zijn zeven bestuurders van de Medische Vakbond veroordeeld tot een maandcel... omdat ze geen einde willen maken aan een staking van artsen. Zeker 5.000 artsen staken al twee maanden. Ze willen meer loon en eisen maatregelen tegen het tekort aan personeel... middelen en medicijnen in de Keniaanse ziekenhuizen. Steeds meer kinderen in Nederland groeien op in armoede, zegt Defense for Children. Volgens de vereniging hebben zo'n 400.000 kinderen extra aandacht nodig... Bij meer dan de helft is dat vanwege armoede. Daarvan is sprake als een gezin het moet hebben van alleen een bijstandsuitkering. Defence for Children had ook goed nieuws. Voortijdige schooluitval en jeugdcriminaliteit zijn vorig jaar opnieuw afgenomen. Steeds vaker gaan kalveren op jonge leeftijd dood. Volgens de organisatie Dier en Recht sterft 1 op de 7 kalveren in het eerste jaar. De kalversterfte is opgelopen van 9% in 2009 tot ruim 13% in 2015... De organisatie zegt dat er te weinig naar de dieren wordt omgekeken... omdat de productie van melk voorop staat. Het weer op de meeste plaatsen volop zon. Het wordt 4 graden in het noorden en zo'n 8 graden in het zuiden. Ook morgen en woensdag veel zon. Woensdag kan het in Limburg 15 graden worden. Snachts blijft het nog wel vriezen. Dit was het NL. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Dames en heren, en heren u bent toch hoop ik niet alleen maar gekomen voor een consumptie. Hè? Nee, ik zeg dat niet zo, maar weet u dat er altijd mensen in zo'n zaal zitten die enorm zitten te verlangen naar een consumptie? Vooral mannen die meemotten. En <lacht> ja, dat is natuurlijk fijn voor de man van het buffet. Want de man van het buffet in zo'n theater heeft veel meer belang bij de pauze dan bij wat ik sta te doen op het toneel. En dat kun je zo'n man niet kwalijk nemen. Want zo'n man zijn levensroeping voltrekt zich in twintig minuten. Dat is een zeer compacte prestatie. En daarvoor staat hij de hele dag in een soort geestelijke starthouding. Waar ook speelt is dus overal hetzelfde. Een half uur voor de aanvang komt de man van het buffet aan de kleedkamer doorkloppen... om te vragen hoe laat het pauze is in verband met het klaarzetten van de consumpties. Voordat we de première uitbrachten van dit programma... dat is nu al twee jaar geleden... hebben we vanavond de 563ste voorstelling. Hebben we een klein tournee gemaakt in de buurt van Amsterdam... en dat doe ik altijd om het programma te toetsen. Dan spelen we in elke zaal die we kunnen huren voor elk publiek dat binnen wil komen. En we speelden op een avond, ik weet het nog heel goed... In een klein dorpje in de buurt van Amsterdam. Een dorpje waarvan ik de naam natuurlijk niet kan noemen. Omdat het Amstelveen was. <lacht> ik speelde in een soort gymnastieklokaal met 400 stoelen. Aan het eind van een hele lange gang was een klein hockey. Daar zat ik met een verkleed en te schminken. Toen er drie keer op de deur geklopt werd. Er kwam een man binnen. Onmiskenbaar een oververmoeid iemand uit het bedrijf. Meneer Sonneveld? Ik zeg ja, meneer. Kan u mij misschien ook zeggen hoe laat het pauzie is? Ja. Ik zeg nou, meneer, ongeveer een uur en een kwartier na aanvangen. Oh, dank u wel, meneer Sonneveld. Nou, meneer Sonneveld zal mij benieuwen. Ik zeg, wat zal u benieuwen? De voorstelling? Nee, de voorstelling niet. Dat is prima voor elkaar is, meneer het doet, maar ik bedoel de consumpties. Kijk eens meneer, mag ik even van uw tijd roven? Gaat u rustig door, hoor, met kleuren, hoor. Ga rustig door met kleuren. Kijk eens meneer Sonneveld, ik zit nou 29 jaar in dit vak, meneer, en je weet het nooit. Neem nou de toneelavonden. Dan heb ik 400 men in huis, en dan mag ik toch rekenen op 200 koppen koffie, nietwaar? Dat is too sure, strijk en zet hetzelfde. 400 men, 200 koppen koffie, of zoals dat bij ons in het bedrijf heet, één op twee. Nou, u. <lacht> Behalve meneer Sonneveld, als er op het toneel iets gegeten of gedronken wordt, want dan zet ik het dubbel om. Ja, meneer, hoe gaat dat? De mensen in de zaal die zien op het toneel iets eten, die krijgen zelf ook trek. Ja. En het wordt dan in de pauze al direct vragen om gevulde koeken, spritsen, kano's. Hey. En dat is dan binnen tien minuten nee verkopen geblazen. Ja, maar nou zei je toevallig, 200 spritsen in huis halen. Nou, wanneer kun je ze de volgende dag wel aan de kat opvoeren als er een drama geweest is. Ja, want na iets droevigs wordt er namelijk niet gegeten, zie u. En daarom had ik een klein verzoek. Zou u op het toneel iets kunnen nuttigen? <lacht> ik zei, meneer, doen we een lol. O, oh, even goeie vrienden, hoor. Mag u nog even van uw tijd erover? Kijk eens, meneer Jonemel. Neem dan bijvoorbeeld de kerkette. <lacht> ik zei, waar hebben u het nou over? De kerkette. <lacht> u weet zeker niet voor wie u speelt vanavond? Ik zei, nee, meneer, dat weet ik nooit. U speelt voor het nut. Maatschappij tot nut van het algemeen, dat wist u niet, nou meneer Schrik, u er niet. Er zitten maar 200 personen in de zaal, meer leden hebben ze niet. Maar een publiekje, meneer Jonneveld. Ik mag wel zeggen, de wienvleur van Amstelveen hoor. Ja, en hoofdzakelijk notabelen. En u weet, meneer, notabelen, dat zijn meestal kleine zelfstandigen, nietwaar? Advocaten, doktoren, tandartsen, afijn kleine zelfstandigen, ja? Kijk eens meneer, die mensen die hebben vaak niks of weinig gegeten ze bij mij komen zitten, want die leven ongeregeld. Dus wat doe ik meneer, als ik 200 notabellen in huis heb, dan laat ik de slager 100 kerketten brengen. En die gaan grif op meneer, die leggen dan beneden in de koffiekamer in het vette pruttelen. Dan kom ik door de koffiekamer en dan denk ik met mijn eigen... De notabellen zijn er weer. Kan ik nog even van uw tijd erover? Meneer Sonneberg, meneer Sonneveld, is voor Meneer Sonneveld, wat gebeurt mijn acht weken terug? Sorry hoor. Acht weken terug, meneer Sonneveld. Ik heb de notabellen weer in huis. De kerkette trouwens ook. Op het toneel, meneer, neemt een dokter plaats. En deze man... Deze figuur, mag ik wel zeggen, die gaat me daar een lezing zitten houden, meneer, over de meest afgrijzelijke ziektes. En dat is niet eens het erge, meneer, maar de man vertoont er lichtbeelden bij, meneer wel. En daar verschijnen volgens op het witte doek afgrijzelijke sferen. Zulke grote wonden. Meneer, ik sta achter in de zaal te kijken en ik denk bij mijn eigen dag hamakraketten. Meneer, ik ren naar het toneel en ik roep van opzij van het toneel tegen die dokter. Ik roep nog. Ja, de S wil ook niet meer, want ik ben de hoektanden kwijt. Maar... Ik roep tegen die dokter, hey dokter, denkt u een klein beetje aan de krikette? Maar ja, meneer, wat wil u, een eigenzinnig type? Gaat ijzeren heinig door? Weer een weer op het doek. Meneer, ik ren naar de koffiekamer. Ik zeg tegenover, Jan, doet vuur maar uit onder de cricket, Dat wordt niks vanavond. Nou, meneer, ik heb er acht verkocht. Acht, met allebei deze handen, heb ik acht karketten verkort. Ik bleef met 92 karketten zitten. En wat doet een man met 92 karketten? Wat zegt u zichzelf op, beter. Ja, kom nou. Ik heb als kind al zo gelegen, meneer. Mijn vader zat ook in dit vak, meneer, was er thuis om de haven Klap, koude karketten te eten. Meneer. Ach, meneer, ik weet het toch, dagen achter elkaar zit je slaatjes te eten, broodjes met rosbief, Het kwam je je strotten? En die 92 karketten naar mijn eigen kinderen opvoeren, nee, daar waag ik me jongens niet aan. Daarom zeg ik, nee, maar niet kwalijk dat ik even van uw tijd geroofd heb, daarom zeg ik het zal maar benieuwen. Toen ik hem na de pauze even opzij zag staan, deed ik zo tegen hem, en... En toen riep hij terug, alle honderd verkocht meneer. En hij slofte terug naar de koffiekamer. Zult je misschien afvragen van goed, waar heb ik dat meer gehoord? Ja, uh, het was een, een, een. Dat is zo mooi van, uh, van, van Spotify. Dat je af en toe dus gewoon. Uh, Discover Weekly heet zo'n lijst. En die krijg je dan uh, elke maandagmorgen komt die gewoon uh, automatisch bij je binnen. Een beetje gebaseerd op wat je zeg maar, de afgelopen week veel beluisterd hebt. En daar zitten dan soms hele leuke dingen bij. Waaronder dus dit. Uh, ik, ik kende dit helemaal niet. Het, het is een Hongaarse gitarist die uh, in de jaren 50 van de vorige eeuw naar, um, naar Californië emigreerde. Daar onder andere met hele grote mensen, onder andere Paul Desmond speelde. De man heet Gabor Szabo en um, uh, dit nummer dat heet de Gypsy Queen. En um, uh, is hij er al? Jazeker. Well. Uh, maar die man die heet dus, uh, uh, nou ja, wat zei ik nou? Oh ja, hij Gypsy heet uh, uh, ja, Gypsy Queen, heet het nummer. En dat is door hem geschreven. Uh, maar het werd eigenlijk een hit omdat Carlos Santana in 1970 dit nummer opneem, ja, is opnam. Als, als, als onderdeel van Black Magic Woman. Black Magic Woman kwam eerst. En dat ging over in Gypsy Queen. Op de LP Abraxas. Dus, nou, dit was dus het origineel daarvan. Ja, dat is wel eens leuk om dat uh, dan af en toe eens terug te vinden. Ja. Dat je gewoon denkt van, nou, dat is het origineel. He, dan ja. hoor je weer eens wat anders. Gewoon ja, wat origineel. Dan, uh, ja, wat origineel, hè? Ja, zo, origineel. Ja, vind ja, ik wel ja, ja, Ja, ja, ja. Wel Weet je, ik heb ook iets heel origineels. Ja. Ik heb uh, onze originele davende reporter. Aan de telefoon en die gaat Oh jee, jij hebt een echte jingle. Tuurlijk. Zo die heb ik al jaren. Nieuws oh? uit Zandvoort van onze razende reporter Joop Van S. Ja, kijk. Dat doet Sharon nooit. Nee. Doe nee. Nee. Dat doet Sharon nooit. Nee, dat doet Sharon nee. nooit. Nee, nee, nee dat nee. moet je doen. Dat is toch leuk voor Joop? Ja, natuurlijk is dat leuk. eigen jingle. eigen jingle is dat. Stem je voor of tegen Joop? Goedemiddag. Oh. Goedemiddag. Goedemiddag. Ruud, goedemiddag. Hey Joop, goedemiddag. hoe is het, jongen? Goedemiddag. Ja, lekker wel. Tijd niet gesproken. Nee, nee. Ik ben er ook nooit op maandag, maar ja. Nee, dat weet ik. Ja, die die, die, Charles, die is natuurlijk... Uh, onder het mes. onder het mes. Ja ja, Nou ja, goed, dat moet gebeuren. Ja, ja. ook binnenkort, maar dat is uh, goed. Uh -oh. dat is, uh, ernstig als voor Charles. Maar het moet wel gebeuren. Ja. zaken die gaan, nu gaan we niet bespreken. Goed? Nee, nee laten okay. we dat maar niet doen. Dan bel ik je zo ja. wel even terug anders. Ja. <laughs> <laughs> nou ja. Nou ja, wat hebben wij uh, beleefd in zand Ja, wat is er allemaal aan de hand geweest? En wat heb je het allemaal was. meegemaakt, Joop? Het was heel stil. Ja, ja. hè? ongelooflijk, verschil als het in Zandvoort was. Um, ja. Ik had in principe vier dingen waar ik naartoe zou moeten. In drie ja. dagen Dan heb ik het over vrijdag, zaterdag en zondag. Ja. Het voetbal viel al af, want dat werd afgelast. Ja, dat, uh, met die gladheid. Met, met, ja. Ja, ja, nee, maar uh, oh. weet je, het is een ja. dus Daar kan je in principe op blijven voetballen. Ja. Oké. Okay. Ja, maar toch, als er dan als enige wedstrijd in de competitie zo'n wedstrijd doorgaat. dan wordt alles ja. eruit gehaald. En dan ja. wordt je het later, op een later moment uh, ingehaald, natuurlijk. Mm -mm. Maar goed, dat viel dus al af. Ja. Er was geen baasgebouw, er waren geen, geen toneeluitvoeringen, weet ik veel wat. Er was geen raad. Dus alleen oma Willem bleef over zo'n beetje? Nee, nee, ik ben vrijdag nog wel bij iets geweest. Oh, wat heb je, je gedaan ik namelijk, vrijdag? Ik uh, heb een check overhandigd aan Metakids. Je weet wat dat is, Metakids neem ik aan. Een, nee. Een ver vereniging die zich inzet voor kinderen met stofwisselingsziekte. Oh, Um, Culinair Zandvoort, dat ja. uh, doet ieder jaar, krijgen ze een de, de tip en, en uh, overgebleven uh, bonnen en zo. Ja. Die worden bij elkaar opgespaard en dat gaat daar een goed doel. En dit jaar was dat Metakids. Wat mooi. Zelfs een keertje naar uh, de, de scouting gegaan en uh, nog een paar dingen. En dit jaar was dat Metakids en dat is toch een behoorlijk bedrag geworden. Het is ruim 1300 euro geworden. Zo. Ja, dat zo, daar zullen mee, ze hoor. wel blij mee geweest zijn. Ja, natuurlijk. Ja. Het werd uh, vrijdag uh, ten kantoren van de heer Lemmens, ja. uh, Ons wel bekend. Werd dat uh, aan de vertegenwoordiger van Meticits overhandigd? In het bijzijn van wat Nederlands, uh, Van Zanderse ouders met ja. kinderen die, die problemen hebben. En uh, we waren erg blij mee natuurlijk. Donderdagmiddag uh, ja. Donderdag erover uiteraard in onze krant. Nou. Uh, dan was er. Uh, zondag, ja. Etienne uh, Rutte. Ja. Ja. ja. Je bent niet geweest hè? Nee, ik lag te slapen. Je hebt echt wat gemist. Zonde, hè? kwam de Joost concert. Ja. Die man is, is eigenlijk een fenomeen. Die, ja, ja. Hij kan alles, hij doet alles. Hij neemt geen blad voor de mond. Ook dat niet. Nee. Maar hij zal nooit iemand beledigen. Hij loopt altijd te lachen. Ja. En hij heeft een prachtige stem. Met name voor, voor Jess is hij heel erg geschikt. Ja. Hij heeft een hele grote kennis. En... Um, wat er ook, was, ook nog gebeurde, de zaal was vol, ja. uiteraard zou ik bijna zeggen. Er zaten een x-aantal uh, artiesten die hij kent, ja. kent, uit het wereldje van de jazz. Ja. Uh, hij heeft gevraagd of zij na de pauze op wilde treden. Daar kwam oh. ook nog een, een jonge dame voorbij, ja. die, uh, die zegt, nou ik wil wel een stukje piano spelen. Ja. En dat was verschrikkelijk mooi. Dat was een oh, vera maar heet ze, geloof ik. Ik ga yeah. even checken. Vera Marijt. heeft het conservatorium gedaan. Yeah. Uh, en ze uh, uh, speelde uh, echt zonder muziek. Een geweldig stuk jazz. Begeleid door Erik Timmermans op de bas. Yeah. En uh, onze uh, uh, drummer. Maar ik kan er even niet op zijn naam komen. Maar Hans. Uh, uh, is niet heel belangrijk. Maar dat was om te genieten. Er zat een zanger nou. naast me. Die, die ging uh, een, een, een lied van uh, Rutte afmaken en die had zijn dame meegenomen. En die ging daarbij dansen. Geweldig. Okay. En er zat nog eentje in het publiek met een prachtige mezzasopraan. Die, die, die geweldige nummers uh, naar voren wacht. En het was dus een, een, een heel divers, een heel groot concert. En verrassend. Ja. Ja, ik, ben, ik ben blij dat ik er geweest ben. Ja. Normaal gesproken ga ik uh, in de pauze ga ik weg. Ja. Ik ga in de rust uh, voor de tweede helft, weet je wel. Mm. Maar normaal ga ik dan <laughs> altijd weg. Mm. <coughs> ik had niks meer te doen, dus ik denk, nou ik blijf gewoon zitten. En ik ben blij dat, het, dat ik dat heb gedaan. Ja. Want uh, die, uh, na de pauze was het uh, uh, zo ontzettend groot, geweldig. En wat ook eigenlijk nooit gebeurt, uh, na afloop. Uh, kwamen de vier uh, die het die, die concert eigenlijk uh, uh, uh, uh, gedaan hebben, ja. kwamen bij elkaar om uh, een, een, het publiek te bedanken, laat ik het zo zeggen. Nou, wat goed. Nou, ja, het was super, echt geweldig. Ja. Volle bak weer. Nou, en dat heerlijk. Het is toch uh, echt de uh, verdienste van Erik Timmermans, die zich al 15 jaar ja, op ja. in zit. Dit is het 15e jaar, lustig jaar derhalve. En hij heeft een hele grote naam, waaronder dan. Uh, Edwin Rutte, heeft hij naar Zandvoort gebracht. Mm -hmm. Hij stond weer te genieten. Het laatste keer dat hij hier in Zandvoort <laughs> was. Misschien, dat was ook de eerste keer trouwens. In 2009, zo een poosje geleden natuurlijk. Ja. Maar hij trok weer een hele volosaal. En dat lijkt me niet meer dan logisch. Geweldig ja. was dat. Ja, mooi, mooi, mooi. Nou, ja, fijn dat nou, dat ja. zo geslaagd is geweest gisteren. Zeker, zeker, zeker. Ja. Nou ja, van ver is heb ik eigenlijk niks. Nee, nou ja, het kan niet altijd feest zijn, hè? Ik, Ook Zandvoort wel heeft wel eens rusten. <nogelijk> ja, komende kom zondag is een heel bijzonder evenement in het Theater de Krocht. Dan komt Daisy Correa, Correa. Ja, die Fado-zangeres, hè? Ja, een, een Nederlandse Fado-zangeres die komt ja. hier naar Zandvoort. Die heeft speciaal voor Zandvoort programma in elkaar gestoken... samen met haar pianist en gitarist. Ja. En uh, um, vorig jaar was het vol. Ja. Ik ben helaas uh, alleen maar tot, uh, tot de helft, tot de rust mee uh, uh, heb ik kunnen maken. Maar ik hoop dat ik dit jaar uh, kan blijven zitten tot het einde, want het is een, een geweldig feest geweest. Die mij ja. heeft een geweldige stem. Ja. Prachtige performance ook. Ja. Uh, klinkt als een klok. Ik, ik breek een anders voor. Ga er naartoe. Zorg op de tijd dat je kaart hebt, want het is snel vol. We kunnen ja. er 200 maximaal in. Ja. En, uh, uh, uh, ga naar de kocht en bestel die kaarten. Ja. Uh, uh, je zal er niet uh, uh, echt. Uh, ja, uh, spijt niet van er, krijgen. Niet, nee, je zal er geen spijt van krijgen. Nee, geen nee. maar, hey, maar en, en het, uh, het afgelopen weekend uh, zijn natuurlijk ook de eerste strandpaviljoens uh, die opgebouwd moeten worden alweer open gegaan. Nou, maar daar ben je niet heen geweest? Dat weet ik niet, of ze opengegaan zijn. Ja, dat is uh, Vogels en uh, Meijer aan Zee zijn uh, opengegaan. Ja, dat, is dan, dat is dan eigenlijk... Uh, ja, in het verleden mocht je pas op 1 maart open. Ja, dat is waar. 1 februari bouwen, 1 maart open. Ja. Nu en, heb ik me ik laten dat vertellen dat gedoogd werd tot de 24 februari. Maar, ja, maar het blijkt dat... dat, dat, dat uh, gisteren was het de twaalfde. Ja, precies. Daarom wil ik zeggen, het blijkt dat dat toch alweer... Nou, ik, ik, vind, is. ik vind dat ze vrij vroeg zijn, hoor. een sneeuw op het terras. Nou ja. ja, ja, ja. Nou. Oh, overigens, Ruud, uh, ik, heb, ik heb zelf, uh, ben ik uh, geweest. Ik heb een paar jaar op het strand gewerkt. En uh, ik heb meegemaakt dat de bouw al helemaal klaar was. Er stonden lichtstoelen in, in, in de zonnebakken. Ja, ja. De ras was helemaal klaar. Ja. En we kwamen soms op de strafvlag naar de sneeuw. In de, in de lichtstoelen. Dat 1978. Ja, dat weet ik niet. Ja, ik wel. Het zou best eens kunnen. Ja, ja. ja. Toen was je open nog niet, joh. Wat? Toen was je open Toen nog niet. niet. Als ik er was, Dankjewel. was Joop er ook, hoor. <zentration> <zichting> nou, oké. Okay. Hé, hey, uh, Joop, uh, ik vond het toch wel leuk, hoor, dat ik je weer eens even gehoord heb. Ja, ja, dat is gezellig weer. Ja, ja. Nou, nou. Ik je weer op in Zandvoort. Nou, je hebt geen wint meer, hè? Nee, nee, nee, dat is gestopt, hè. Dat, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, yeah. dat... Uh, nou, we hebben nog wel een plannetje, maar uh, dan moeten we eerst eventjes allemaal rond zien te breien. Maar er uh, uh, komt nog ja, wel um, wat. Wacht, 27 april, is natuurlijk de Koningsdag. Kom op, hè. Huh? Dat is een tradities langzamerhand. Oh, dat ja? weet ik niet meer. Ja. Is dat zo? <laughs> <laughs> nou, we zullen het wel zien. Hoe het allemaal afloopt. Okay. Ja. Hey, uh, maar uh, er komt nog wel wat. Uh, dat, uh, dat hoor je nog wel. Tegen de <laughs> tijd dat het zover is. Dat we dat rond hebben. Dan ben je de eerste die het weet. Dan hebben we de krant hard genoeg nodig, natuurlijk. Dus uh, komt allemaal goed. Uh, uh, nou, Joop, hartstikke bedankt. Ja, ja dank je wel ja. weer voor alle okay. belevenissen en avonturen die, we, die je met ons wilde delen. Ja, het was weinig deze keer. Maar... Nou, ik vond het verhaal wel leuk, eigenlijk. Ja. Nou, ja, hoor. Ja. Goed, hey, we gaan ja, nog okay. een plaatje draaien. en uh, Ik vraag je nog één ding. Aan wiens, wat sta je eigenlijk? Uh, aan de goede kant. Aan de goede kant. Dat is het, <laughs> dat is het goede. Antwoord. Niet aan de open kant. Nee, hij staat aan de goede kant. hoe side are you on? Dag Joop, tot volgende dag week. Bruttig ik ben <laughs> de hoi. Dankjewel, dag. Dag. <hijen> in Rome. Bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars. Dan uh, komt hier een hele kleine update uh, van het regionale nieuws uh, van vandaag 13 uh, februari 2017. Uh, zojuist uh, heeft onze collega, of eigenlijk voormalig collega Sandra Lissenberg, bekendgemaakt dat zij op vrijdag 24 februari tijdens de uh, Kids Adventure Week. Jonge journalisten mag bij begeleiden tijdens dat gebeuren. Er is uh, ook dus een item dat kinderen uh, les kunnen krijgen in het uh, worden van journalist. En uh, dat vinden wij natuurlijk als uh, journaalbrengers een heel leuk item. En we vinden het ook heel leuk dat Sandra dat op zich heeft genomen. Nou. Uh, als u meer informatie wilt hebben over specifiek uh, dit item, uh, over de, de journalist worden als kind zijnde en uh, over alle andere activiteiten, want er zijn er veel en hele leuke, echt hele leuke, geloof mij, uh, dan kunt u dat uh, vinden op uh, kids-adventureweek.nl. Goed, en je um... kunt je opgeven bij de Zandvoortskrant geloof ik. Ja, dat kan ook. En ja. via het VVV. Eh. Er zijn heel veel wegen die leiden naar Rome, zullen we maar zeggen. Of ja. naar de boulevard van Zandvoort. Ja. Waar heel veel gaat gebeuren in de Kids Adventure Week. Oké. Okay. Uh, zaterdagnacht hield de politie een man aan in de haltestraten Zandvoort. De man vond het nodig om de agenten diverse malen ten overstaan... van een groep te beledigen met woorden... welke niet geschikt zijn voor publicatie. We willen het ook niet weten. Hierop vorderden ze hem het horecagebied te verlaten om verdere escalatie te voorkomen, maar blijkbaar was dat niet duidelijk voor hem. Hij bleef maar terugkomen. Nou, daarop is er Kottemetter meegemaakt, hij is aangehouden en er is hem een slaapplaats in het cellencomplex aangeboden. Waarschuwingsborden die het verkeer moeten wijzen op loslopende herten in heel Zandvoort zijn vrijdag langs de beide invalswegen naar de badplaats geplaatst. De gemeente wil geen borden in de bebouwde kom plaatsen... omdat het effect na een paar borden niet meer zou werken. Terwijl veel zandvoortes vinden dat het plaatsen van slechts twee borden... niet voldoende is om de veiligheid op te wegen in... en om het centrum te verbeteren. De damherten lopen namelijk al de hele winter door het hele dorp. De verwachting is dat de herten voorlopig nog niet uit het dorp weg te denken zijn. Voor- en tegenstanders van de jacht op de herten zien... Dat de verkeersveiligheid in het dorp onder de struinende herten leidt. Op vrijdagavond hield de politie twee mannen aan op verdenking van een inbraak in een bedrijfspand aan de Wijkenmeerweg in Beverwijk. Het ging om een 31-jarige man uit Alkmaar en een 26-jarige man zonder bekend adres. Omstreeks 10 over 8 avonds kreeg de politie melding dat er mogelijk was ingebroken in een bedrijfspand. In de directe omgeving zag de politie een auto wegrijden waarin de mogelijke verdachten zaten. De achtervolging werd ingezet en het verdachte voertuig reed in de richting Alkmaar. Bij de rotonde Kooimeerplein kon de auto stilgezet worden. In die auto bleken dus twee mannen te zitten. Eén kon na een korte worsteling bij de auto worden aangehouden... en de tweede verdachte gingen reddend vandoor en wist aanvankelijk aan de politie te ontsnappen door in de sloot te springen. Toen uiteindelijk een politiehond werd ingezet staakte hij zijn vluchtpoging. Beide mannen zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. In de auto trof de, de politie inbrekerswerktuigen... zoals een breekijzer, een bivakmuts en handschoenen aan. Ook lagen er dozen met stofzuigers in de laadruimte... die mogelijk van diefstal afkomstig waren. De politie nam de auto, het inbrekersgereedschap... en de mogelijk gestolen goederen in beslag... Bij controle op de Wijkenmeerweg bleek dat er inderdaad in een bedrijfspand was ingebroken... en hier was de toegangsdeur geforceerd. Onduidelijk is toch nog steeds of de gevonden spullen in de auto uit het bedrijf afkomstig zijn. Zaterdagavond rond half elf is een jongen mishandeld door een inzittende van een rode brommobiel. Dat gebeurde op de Zandvoortenweg in Aardehout. De jongen gooide samen met wat vrienden een sneeuwbal naar de passerende brommobiel... Een van de inzittenden is hierop uitgestapt en gaf de jongen een harde vuistslag in het gezicht. De jongen raakte hierbij gewond en een onderzoek loopt momenteel. Nou, nog even wat nieuws over de Gezondheidsatlas van de GGD. De Gezondheidsatlas is een website die inzicht biedt in de gezondheid van de inwoners van de regio Kennemerland. Die interactieve website bevat cijfers uit gezondheidsonderzoeken van de GGD... maar ook uit andere bronnen. Met één druk op de knop kunt u een tabel, grafiek of kaart uitdraaien... met gegevens over een onderwerp naar keuze. De Gezondheidsatlas wordt continu aangevuld... netjes zeggen, de bierik... met de nieuwste gegevens. Nou, Zo kunt u bijvoorbeeld zien... Uh, hoeveel inwoners in de regio Kennemerland overgewicht hebben... of uh, bij welke groepen depressie vooral voorkomt... of dat het aantal rokers toeneemt. En uh, u kunt ook specifieke informatie voor de gemeente Zandvoort vinden. Mocht u hier nieuwsgierig naar zijn en de Gezondheidsatlas willen bezoeken... dat kan via de Zandvoortse gemeentesite. En uh, hierbij wil ik het dan bij laten, Ruud. Ja, maar er was nog iets belangrijks het weekend. Oh, had je weer wat? Ja, er heeft afgelopen zaterdag ook nog een vrij grote brand gewoed bij Tata Steel. Mm -hmm. En dat was best wel heftig. Een transformatorhuis op het noordelijk deel van het uh, terrein... zo tussen de Zeestraat naar Wijk Zee en de Westelijke Randweg rondom Bevenwijk... heeft uh, een transformatorhuis behoorlijk in de fik gestaan. Dus, uh, en de mensen in de omgeving werd geadviseerd om ramen en duren gesloten te houden. Dat ook nog eventjes. Ja, voor de mensen die het gemist hebben. Waar ja. van achter? ZFM Luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, het is vandaag prachtig weer met volop zon. Maar ja goed, dat had u natuurlijk al lang gezien... De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur stijgt naar waarde omstreeks de 4 graden. De sneeuw zal dus geleidelijk gaan smelten. Vanochtend, ach, vanavond en de komende nacht is het helder en droog. Bij een matige oostenwind daalt de temperatuur naar ongeveer min 1 graad. Morgen is het ook prachtig weer met volop zon. Het blijft droog en met maximale graad of 5, 6 is het wederom iets zachter. Na morgen gaat de temperatuur verder omhoog naar gemiddeld een graad of 9. Daarbij schijnt de zon, maar aan het eind van de week wordt het geleidelijk toch wel weer wat wisselvalliger. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. Was dat uh, het liedje van de uh, sidekick, natuurlijk? Van Dolly, uh, hoe kom jij hier zo op? Oh, een prachtig liedje, dit prachtig nummer. Uh, wat, uh, wat mij betreft, is dat deze staat echt in mijn top 5, hoor. Ja, ja ik vind okay. dit zo mooi. Het zo mooi. Al, al hoor ik het achter elkaar steeds weer, maakt niet uit. Het nee, één mooi. keer is genoeg. Eén keer zat. Nee, je mag hem voor mij nog een keer <laughs> opnemen. Nee, dat nee, hoeft <laughs> ook niet, maar het mag wel. <laughs> ja het mag wel dit is zo mooi ja. oh ja. prachtig uh, chef dus het uh, thema van een film geschreven door um, Isaac Hayes en volgens mij had hij ook een rol in die film maar dat wil ik afwezen. goed nou uh, lekker weer um, even kijken god zo weer uh, kwart voor de tijd vliegt toch maar ja hè ja, ja. ja uh, niet te geloven <laughs> zo hard als het gaat allemaal ja. nou dan gaan we nog maar even door Dit heet Morning Dew. Het is Joanne Alman. Er is nog een andere versie bekend, en dan wil, dan wil die zong me zo niet te binnen schieten. Maar het nummer heet Morning Dew. En dit zijn de Vreemde Kostgammers: George Kobals, Henny Vriend, de Badewijn de Groot. Uh, Taartje at the der. Vocht dus om haar voor de laatste dans Haar schoonheid zette de heintjes in vuur en vlam Julie was een naam Maar iedereen noemde haar fleur En bij haar thuis zingen Tausje uit de deur Tausje uit de deur uit de deur ZANG touwtjes uit de, deur. de opgelopen blauwtjes zorgden voor verdriet Opgewonden dansten ze op de Haagse Piet En Fleurie viel Voor een gespierde buschauffeur Zoutje uit de deur, Tauwtjie uit de Waar de zijn ze gebleven? Zoutjes uit de Hij was de ware liefde, was er... Zij hij dronk werd hij een bloedlinkend tiran. Op mijn trouwdag waren de haartjes in mijn neus. En wij iedereen zingen een touwje aan de deur. Touwje aan de deur. Touwje aan de deur. Maar zij zijn ze Uit de deur. Als de heisjes lagen te praten, het strand, Niet te langs met alle kinderen aan de hand. Ik hoor diepen ze. Kijk, daar is onze belle ple. En bij haar thuis is altijd een thuisje aan de deur je uit de deur, je uit de deur, Fijn zijn ze gedeven. Thuisjes uit de deur, Wel Fleurs, je werd ouder, mooi ging er van af Ze bracht wekelijks bloemen naar Don Juan zijn graf. Verander veranderde van kleur. niemand hing erop met uit de deur. Tausje uit de deur. Touwtjie uit de deur. is Tausje uit de deur. Ja, nou, ze noemen zich de Vreemde Kostgangers. Het komt uh, deze maand uit. Het is er nog niet, als ik het goed ben ingelicht. Oh ja, dankzij de computer kom je overal weer achter. Het is in ieder geval de single van het nieuwe album van de Vreemde Kostgangers wat eraan zit te komen. En uh, geschreven door George Keumals. En dat is natuurlijk ook wel, het horen, want dat is een taartje uit de deur. Dus uh, dan weet je wel dat de Shosta geschreven heeft, hè? Het is wel grappig dat uh, het zijn drie topmuzikanten natuurlijk: Jos Koymans, Henny Vrienden en Boudewijn de Groot. De ene spreekt keurig ABN, de ander spreekt Brabants en de derde spreekt plathaaks. <lacht> <lacht> Hoe kun je het bedenken? Ik weet niet of je die documentaire gezien hebt. Maar dat was ook zo mooi. Van, uh, een uitspraak van, van George Koijmans. Die, die, die blijf je dan bij. Zo'n uitspraak. Dat vind ik mooi. ging over uh, of, of mensen... Wanneer mensen kapot gingen en zo dood gingen. Ik... Naast de George Coimans, Je bent ben, ben pas kapot als je een tuintje, tuintje op je buik hebt. Oh, dat vond ik zo mooi uit, Je bent pas echt kapot als je een tijdje op je buik hebt. Dan ben je pas echt kapot zijn. Ja, het opmerking, vond ik dat. Echt geweldig. Uh, goed, de vreemde kostgangers dus. Die cd, die komt eraan. En het komt ook op vinyl. Dus het komt er allemaal aan. En het is vreselijk mooi. Kan ik je vast vertellen. Ik heb er al die vingenderfers dingen van gehoord. Echt te gek. Lady Antebellum is dit als laatste voor vandaag. You look good. Beach water in the same. Cold beer in your hand, breaking hearts, breaking next when we rolling down the street. Heads turning off. Hij uh, was uh, de naam van de groep. En het nummer heet... You Look Good. Speciaal voor jou gemaakt, Dolly, denk Ah. Oh. <lacht> Meen je dat nou? Nee, je ziet, geen... nee, je ziet er niet uit. Maar goed, dat maakt het niet uit. Nee, Dat, nee, dat, dat was ook het eerste wat mijn kinderen tegen me zeiden... dat ik uh, bij de radio ging, uh, aan, aan de slag ging. Toen zeiden ze, nou, mam, dat is nou echt iets voor jou. Je hebt echt een gezicht voor de radio. Ja. Ja. En dan zit je op de webcam. Nou ja. Ja, dat wisten ze toen nog niet. Nee, hmm. Maar intussen uh, zijn we al wel weer uh, twee uur verder. En is het alweer afgelopen. Jeetje, jeetje, jeetje. Ja, dat tellen wel ja, ja. Maar goed. Uh, het is. Uh, ja, we gaan er weer van door. We gaan er weer van tussen. We gaan er weer tussenuit. Morgen ben ik er weer. Samen met Angela en donderdag weer met jou. Nou, het is een druk weekje. Ja, zeker. Je handen vol aan de dames en de luisteraars. Het is niet hè? de geloof, het is niet, de geloof. <laughs> het is niet de geloof. Het is niet de geloof. Het is echt niet de geloof. <laughs> Goed, we gaan gewoon lekker door. Morgen zijn we er weer zand voor lunch en uh, CFM Lunch, uh, hoe je het noemen wil, maakt allemaal niet uit. Uh, we hebben geen juiste uitslag meer gekregen over de leeftijd van Rob Harms. Dus de prijs blijft uh, ja. liggen. Ja, ja, ja, ja. ja. ja. Dat is toch wel een mooie prijs hoor. Voetreis naar Europa. Ja. Ja. Hij ah, Dat komt wel weer bij een volgende prijsvraag. Er Zo is pas dat. wel weer eentje jarig binnenkort. Zo is dat. Hey, uh, goede Goeie reizen naar huis. Prettige maandag verder dames en heren. En uh, tot morgen. Dag. Dag. Tot donderdag. Dag. Tot morgen. Dag. Dag tot morgen. Dag. Dag, tot morgen. Dag. Dag.